9 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Amsterdamse en Britse onderzoekers hebben een moeilijk te behandelen variant van dikke darmkanker ontdekt. De tumor van deze vorm is agressief en resistent voor medicijnen die worden gebruikt bij andere typen. De nieuwe variant kwam aan het licht toen onderzoekers naar de samenstelling van tumoren keken. De groei en de ontwikkeling van de nieuwe variant is wezenlijk anders dan die bij andere typen. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de overlevingskansen kleiner zijn. In september begint een bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker. Daarmee zouden jaarlijks 2400 sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Het aantal mensen in China dat is besmet met de nieuwste variant van vogelgriep is opgelopen tot 60, mailde Chinese media. 13 mensen zouden al zijn overleden aan het virus. Gisteren dook voor het eerst een besmetting op buiten Oost-China. Het gaat om een meisje van zeven in Peking. De handel in pluimvee wordt er nu verboden om verspreiding van het virus tegen te gaan. In verschillende steden in China, waaronder Shanghai, was dat al zo. China is de op één na grootste producent van kip. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het H7N9-virus... omdat het overdraagbaar is van dier op mens. De Argentijnse vicepresident Amado Boudou... zal het geboorteland van Maxima vertegenwoordigen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat schrijven twee Argentijnse kranten. Boudou staat aan het hoofd van een delegatie van zo'n twintig personen... die ruim een week in Amsterdam zullen zijn. De bezoek heeft al meteen ophef veroorzaakt, omdat de delegatie met de KLM reist en niet met de Argentijnse Nationale Luchtvaartmaatschappij. De president van de Argentinië heeft verplicht gesteld dat voor alle officiële bezoeken gebruik wordt gemaakt van de Nationale Maatschappij. Maar die vliegt niet rechtstreeks op Nederland. Het weerhoog vanavond, nog lang aangenaam, tussen de 16 en 18 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar in het oosten ook kans op buien. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, straks om kwart voor tien brengen wij een bezoek aan de derde etage van het Rijksmuseum. En dat is de etage van de Gouden Eeuw. En luisteraars, wees niet bang, het wordt niet druk, geen geschuifel, geen mannetje aan mannetje, vrouwtje aan vrouwtje. Wij hebben alle ruimte, we hebben het Rijks voor ons alleen. Maar nu eerst, foto's. Wat is er nou verhelderender en beter voor het geheugen dan bladeren in oude albums en denken ah ja, dat was toen ja, ja, ja, ja, ja goh, die is ook jong geweest zie dat, zie dat en wat is zij daar nog slank zeg. in Amsterdam staan 335 albums die erom vragen, om roepen om op deze manier doorgebladerd te worden er zitten 80.000 foto's in en daar staan onderschriften bij Zwemmen, 1935. Hollandse verjaarsstaart voor Nel. Sinterklaas in Bandung. Jantje geboren. Piet en ik. Maar ja, wie was Jantje? Wie was Nel? Wie was Piet? Wie was ik? Het zijn albums die al heel lang geleden... voor de Tweede Wereldoorlog uit Nederlands-Indië... naar Nederland zijn gekomen. En ze zoeken familie. Het Tropenmuseum heeft ze gedigitaliseerd... en op de site gezet fotozoektfamilie.nl... om voor die foto's families te krijgen. In ruil voor verhalen. Want elke foto heeft een verhaal. Tanneke de Groot tekende met haar microfoon zo'n verhaal op. Het is het verhaal van Elisa Thompson. Ze ging met haar naar het Tropenmuseum. Zij bladerde daar door albums. En misschien zitten er wel albums van haar en haar familie bij. We gaan luisteren naar... Ik herinner me een foto. Hallo allemaal, heel hartelijk welkom. U hier in de studio en natuurlijk ook u thuis. Het is maandag 25 februari en live vanuit Studio 23 in Hilversum... is het weer tijd voor Max... In het Amsterdamse Tropenmuseum liggen 335 fotoalbums uit Nederlands-Indië. Het museum gaat op zoek naar de onbekende eigenaren... met de actie Foto zoekt familie. En Pim Westerkamp, die is conservator daar, geloof ik. En jij leidt deze actie, heb ik begrepen. Hartelijk welkom. Ja, even van de medewerkers. Ja. Ja, goedemiddag. Um, hoe, hoe, hoe zijn die albums in principe eigenlijk bij jullie terechtgekomen? Ja... Ze zijn na de oorlog uh, aangetroffen in barakken, in huizen, in lege kampen... verzameld door het leger en het Rode Kruis. En toen uh, in Indonesië tentoongesteld... in de hoop dat mensen die albums terug zouden uh, vragen. vragen. Dat is gebeurd, maar er zijn er duizend naar Nederland gekomen. En in de jaren 40, 50 hebben we in het uh, Tropenmuseum die albums nog een keer tentoongesteld. Ja. Toen zijn er nog een keer ruim 600 albums teruggevraagd. En toen hield het op... Elisa Thompson is een van die vele Indische Nederlanders... die na de capitulatie van Japan in 1945 het land hals over kop moet verlaten. Ze is geboren in 1932 in Surabaya. Als tienjarig meisje komt ze samen met haar moeder en zusjes in het jappenkamp terecht. Ik ga met haar naar het Tropenmuseum... waar we door een stapel fotoalbums bladeren... in de hoop dat we het album van haar familie terug kunnen vinden. Dit herken ik, die auto's. Zo waren de taxis en de andere auto's. En dan gingen, we, gingen wij als kind op de treplank staan. Terwijl hij reed. Het is een ouderwetse zwarte auto. En die reden daar rond. En er waren maar weinig mensen die een auto hadden zelf. Ze <kijkt> waren meestal van de zaak. Mijn vader had dus ook van de zaak, van de fabriek... Zo'n auto. En dan gingen wij dus op de treep langs staan. Vasthouden. <laughs> dat is natuurlijk heel leuk. Dat deden alle kinderen hoor. Dat is niks bijzonders. Maar die auto, die herinnert me daaraan. En dat lijkt in de haven te zijn? Ja, dit is in Sabang. De haven van Sabang. Ja. Die mensen gaan een mooie tropen pakken aan allemaal. En wat deed uw vader? Mijn vader was uh, scheepswerkundig ingenieur... en uh, de directeur van de Surabaya's Droogdoodmaatschappij. En zondags gingen we wel eens met hem mee naar de fabriek. Uh, mochten we gewoon meekijken. Dat is leuk, want hij moest ook zondags vaak werken. Er wordt wel eens gezegd, we uh, hadden het zo luxe. Maar hij werkte van maandagochtend tot en met zaterdag... en vaak zondags ook nog. Dus hij werd hard gewerkt. De albums lagen in een depot en niemand wist de raad mee. Maar nu is zelfs de Aziatische voedselfabrikant Gotan... bereid gevonden mee te zoeken. Die heeft 80.000 stickers met een oproep op zakken Emping geplakt. Hanko is directeur. Ja, dat kan je ook En dan staat de toelichting achterop, hè? Mm -hmm. uh, want het past niet allemaal op dat kleine stickertje voorop. Er staat op foto zoekt familie en met jonge kinderen, met de vraag, is dit jouw oma? En uh, daar wordt uh, dit verhaal toegelicht dat uit Nederlands-Indië... bij de onafhankelijkheid, deze albums door onbekenden zijn verzameld. Uh, tijd, ook van mensen die in kampen hebben gezeten... en die uh, alles moesten inleveren, inclusief de albums. Toch zijn er dus oh. mensen geweest die deze spullen... die albums waardevol achten, in oorlogstijd, dat vind ik dan ook bijzonder... En uh, Gotan uh, was benaderd door het uh, Tropenmuseum voor uh, fotozoek familie. Ja. Dat was het initiatief van het uh, Tropenmuseum. Uh, want zij hebben dus uh, 335 uh, fotoalbums in het archief liggen. waarvan de families onbekend zijn of nee, uh, niet, niet teruggevonden. En met deze actie willen ze daar de laatste klap op geven. om zoveel mogelijk van die laatste albums naar hun uh, families terug te brengen. Uh, ik zag het en het, het raakte me zo direct. Uh, uh, omdat ja, wij dagelijks daarmee bezig zijn in de zin van uh, die familiewaarden uit te brengen en, en, uh, en gezamenlijke herinneringen bij ons is het dan met accent op het eten maar uh, ja, we hebben ook die oude foto's in onze commercials zitten en op onze website en ik ben ook heel erg op zoek gegaan naar uh, onze eigen roots en uh, onze eigen beelden en uh, dat voelde zo goed, uh, dat project dat ik gelijk zei, dat, dat ondersteunen wij als, als er zo weinig alvast is, hè, als zoveel albums zijn misschien al zijn verloren gegaan... Dan, eh, dan moet je alles aangrijpen om eh, ja, die herinnering vast te houden, die foto's terug te brengen. En dat, ik weet hoe, ik denk te weten hoe belangrijk is een familie om zo'n album terug te vinden. Ja, ik denk dat het eh, heel veel waard is voor mensen. Het zal niet het meeste waard is in je leven, bijna. Een fotoalbum. Ja. Pim Westerkamp is conservator bij het Tropenmuseum. Waarom heeft het zo lang geduurd? Eind jaren 40, begin jaren 50... hebben we die kijkdagen gehad en die tentoonstellingen. Daar was een vrijwilligster uh, van het museum bij betrokken. En zij heeft zich heel erg ingezet... om die albums aan de rechtmatige eigenaren terug te doen komen. Maar dat is niet gelukt... Die 335 albums, dat is gewoon niet gelukt. Ze heeft zelf die albums heel erg bestudeerd. Ze heeft papiertjes bijgeplakt. Dit is meneer DD. Uh, ze heeft elke naam die ze van bezoekers kreeg, uh, die heeft ze erbij geschreven op een papiertje. Maar het is haar gewoon niet gelukt. En we zagen op dat moment als museum ook geen kans om een andere manier te zoeken om die albums terug te geven. Maar een paar jaar geleden hebben we hier een tentoonstelling in het museum gehad van foto's van Leonard Freed, een Amerikaanse fotograaf... die in de jaren 50, begin jaren 60 Molukkers en Indo's heeft gefotografeerd. En die mensen stonden allemaal op de foto, maar we wisten niet wie het waren. Uh, van sommigen hadden we een achternaam. Maar door de social media en internet... is het ons uiteindelijk gelukt om 80% van de namen terug te vinden. We hebben ze op uh, Facebook, op Flickr, uh, hebben we die Foto's gezet en zo konden we een groot aantal van die mensen traceren en die hebben we ook gesproken. Toen dacht mijn collega Frank Meijer: wellicht kunnen we dat ook toepassen op die albums en hij heeft eh, samen met een aantal andere mensen in het museum dit project bedacht. Foto zoekt familie um, om ervoor te zorgen dat we toch die albums kunnen teruggeven en dat. Klinkt misschien heel genereus, maar we willen er wel wat voor terug. We willen namelijk de verhalen horen. Er is helemaal geen beschrijving bij. Nee, deze niet. En deze. Dit is Jakarta. Ik weet niet of je daar wat aan hebt. Plasmolen, dat zal Batavia zijn, denk ik. Surabaya, hé. Dat is Amsterdam. Soerabaya <laughs> 35, Amsterdam 34. Hé, hey, wacht even. Dan moet ik even mijn, uh, toch nog even mijn loepje pakken. Dat komt er een beetje bekend uit te zien. Nee. Wat dacht u misschien te herkennen? Ik dacht, we hebben ook zo'n... Van die kleine foto's en dan ook zo'n uh, opstelling. Maar wij zijn het niet dus vandaar dat ik dacht even... wat ja, zijn de kaden. Ook niet. Dat zijn typisch indische fotootjes zoals iedereen ze maakt, hè? Zoals dit. Geposeerd ja. bij een... Uh... Ja. Beekje. We de... Ja. Op weg naar Gnampong. We zijn ons erg bewust dat uh, een groot gedeelte van de mensen die in die album staan... al lang is overleden. Maar we hopen toch van de nazaten of de familieleden... toch nog wat verhalen te horen om zo een bepaald beeld te creëren. Want we staan het album inderdaad af. De foto's blijven in ons systeem, in, in onze computers zitten. Maar daar willen we dan een verhaal aan toevoegen. Zodat we die foto's in een bepaald kader kunnen plaatsen. Want heel lang bleven de albums... Uh, soms ook echt helemaal verweest... omdat we niet wisten wie erin stond of waar het was. Sommige albums, uh, daar stond helemaal niets bij. Daar zijn de pagina's helemaal volgeplakt met foto's. Uh, en andere albums, daar staan wel namen bij. Maar heel vaak staat er uh, Tante Nelly, Piet, Jan en ik. En wie ik dan is, ja, dat is voor de eigenaar van het album wel bekend... maar voor ons nu niet meer. Maar in andere gevallen staat er helemaal niets bij de foto's. De Koebeng Boulevard. Ja. In Surabaya? Ja, dit is in Surabaya. Dat herken ik. Een hele grote boulevard. Daar rijdt ook een tram door. De Koebeng Boulevard in Surabaya. Uit de jeugd van Elisa Thompson. Nog voor alle albums online staan... kijk ik met haar en met Frank Meijer van het Tropenmuseum... door een aantal albums. Dat ook weer... En het zijn allemaal foto's zoals je ze ook voor je eigen familie hebt. Mijn moeder heeft ook zo gezeten met mijn oude zusje en ik als baby. En het is zo uh, duidelijk weer de wieg met de klamboe. Ja, leuk album. Wees nog. Heel veel ja. zijn eruit. Moest dat zien. zien we ook veel, hoor. Het kan ook wezen dat ja, mensen foto's mee hebben genomen. Toen ze naar het kamp gingen, naar het concentratiekamp... En dat denk ik dat het daarom zoveel mist hier. <laughs> Leuk opgenomen. Ja. Actiefoto. Nee. Ja, ja, bedankt even, voor de interesse. Deze nog eventjes. Maar er is dus één bij me van het Surabaya. He? Ja. Ja. Toch nog. Zo ziet u Die. dat. Het, het hoeft er dan nog niet bij te staan, maar ze nee, kunnen, maar er, wel kunnen er wel tussen dus zitten. Dus het, dus het loont ja. echt om. Uh, ja. Zeker op de website, ze allemaal. Uh, oh, als ze op beperken. de website zijn, ga ik ze allemaal bekijken. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Elisa Thompson is tien jaar als de Japanners in 1942 Nederlands-Indië bezetten. Al gauw worden bijna alle Nederlanders geïnterneerd. Ze zat eerst in kamp Bangkok, maar dat werd een jongenskamp. En daar vandaan gingen we dus naar Halmahera. Dat was dus uh, in kamponghuisjes. En er was een heel groot uh, grasveld in het midden van het kamp. En dat grasveld dat werd gebruikt om ons te straffen. En als er dus iemand iets verkeerd gedaan had, dan werd het hele kamp gestraft. En dan stond je soms een hele dag in de brandende zon op dat veld. Halmahera was een uh, vreselijk kamp. En dat had een Kempetai-leiding. En de Kempeitai is wat ze in Nederland noemden de Gestapo. Dus de militaire politie. Maar ik heb altijd een uh, dubbel gevoel. Die Japanners, die kamphoofden, die heeft me dus uh, qua voedselgebrek zo goed als uitgemoerd. Ik lag op sterven. Ik vond het niet erg, want als je zo verheen heen bent, dan doet het je niks meer. Als iemand dan zegt, ja, ze gaat ook dood dat doet je niks. Maar een van die artsen, mijn moeder deed dat wel wat en die tegen alle regels in heeft ze een andere arts gevraagd en die kwam en die keek en die ging weer weg en die kwam terug met de Japanse commandant, de kapiteinman. Die heette Steng wij noemden hem Stengamati, omdat als hij sloeg sloeg hij altijd half dood. En Stengamati betekent half dood. En die keek en die ging weg. Maar Japanners, en dat is bekend, die zijn helemaal dol op kinderen. Dus hij vond het heel erg dat daar een kind lag dood te gaan van de honger. En vanaf die middag kreeg ik, had hij voor gezorgd een schoteltje met normaal voedsel. En dat heb ik drie maanden gehad en dat heeft mijn leven gered. Dus diezelfde Japanner die me eerst door de honger uitmoorde, heeft mijn leven gered. En dat is ergens zo'n dubbel gevoel. En zo zijn er wel meer verhalen. Het zijn beulen, oorlogsbeulen. Dat zou ieder volk slechter komen boven als de oorlog is. Maar er zijn meer verhalen van dat ze toch ook een wekenkant hebben. Een klein hartje. En dat vind ik toch wel goed. Dat je mensen van twee kanten bekijkt. Ja. 1923. Met Sarong en Kabaya. Waar is dit? Ik denk dat dit ergens aan de buitenkant van Surabaya is. Oh, ja. Eén keer per jaar was er in Surabaya... een, een soort uh, feest voor volwassenen. En dan was er een klerendacht afgesproken... En hier is kennelijk de Nederlandse klederdracht. En daar gingen mijn vader en moeder ook. Mijn vader als boer en mijn moeder als boerin. En uh, Tante Nel, de moeder van Frida, als Zeeuwse boerin. Want dan had je weer andere hoofdtooien. En zo was dat... Het uh, was een enorm groot feest. Het was erg leuk. Het was ook wel voor kinderen, maar niet één keer per jaar. We gingen iedere minst dinsdagmiddag op de Club Rol schaatsen. En dat feest dat vond ook plaats op de club in Surabaya. Oké. Okay. Maar je ziet aan de klederdracht, dus. Wie zouden uw ouders tussen kunnen staan? Nou, dat denk ik niet. Want het is, uh, ze geven hier dus uh, ook een beetje een voorstelling en daar zit het publiek. Ah ja, en die, zijn deze mensen hier ook verkleed? Nee. Oh nee. <laughs> Grappig, hè? Kijk, dat is typisch Indonesisch ze zijn allemaal een beetje kamoekamoekzatje, hè? Dat bedoel ik mij allemaal een beetje te dik. Hadden uw ouders ook van dit soort albums? Ja, dat waren van die ouderwetse albums natuurlijk uit die tijd, hè? Ja. En dan keek u ook wel eens? Ja zeker. De... ja, zeker. We keken vaak, ja. En als we ziek waren, dan kregen we altijd een album. En die konden we bekijken. En na die albums, de albums van haar jeugd, is Elisa nu op zoek. Met vereende kracht hadden de geallieerden de Japanse opmars gestopt... en kwam eindelijk de tijd voor het offensief. Japanse positie, na Japanse positie, werd ingenomen. De eerste landing op Nederlands-Indisch grondgebied vond plaats bij Hollandia. Op 15 augustus 1945 capituleert Japan. Op 17 augustus roept president Sukarno de onafhankelijke republiek Indonesië uit. Het is een enorme chaos. Hoe kwam dat, dat u dat pas op 23 augustus... Gehoord? Omdat de Japanners het voor alle kampen hebben verzwegen. Er zijn kampen die hebben het uh, op zeer verschillende... Bij de opening van het monument, bij de onthulling van het monument... heb ik een toespraak gehouden. Van het India-monument ja. in Amstelveen? Ja, want daar was ik de voorzitter van. Hè? Dus hield ik een toespraak in het cultureel centrum waar iedereen aanwezig was... En daar heb ik ook gezegd, einde Tweede Wereldoorlog, officieel 15 augustus. Maar op het monument staat, met een vraagteken. Puntje, puntje, vraagteken. Ik zei, dat puntje, puntje, vraagteken betekent, het was voor alle kampen anders. Want bij het ene kamp was het 23 augustus, mijn kamp. Er waren ook kampen, daar was het weer een andere datum. Dat was maar net hoe per toeval ze het te horen kregen. Wij kregen het te horen doordat er op 23 augustus... kwam er een vliegtuig laag. En wij doken allemaal. Dus, zo, o jee, hè, dat zullen de Japanners wel weer zijn. Maar mijn jongste zusje, eigenwijs opdondertje... die ging naar buiten. Die zei, ik moet een vliegtuig zien. En wij zeiden, kom binnen. Of en ze bleef en toen ging ze roepen rood, wit en blauw, rood, wit en blauw. En wat bleek was een vliegtuig die had onder zijn vleugels rood, wit en blauw. En toen kwamen we allemaal naar buiten. En, toen ze, en dat was voor ons einde. Toen dacht ze het is afgelopen gelukkig. Bent u toen nog teruggegaan naar Soerbaan, hè? Ja. <laughs> We zaten in het kamp, want je mocht niet naar buiten. Want de Indonesiërs waren opstandig. Dus het advies was, blijf in het kamp. We zijn er uitgehaald door een collega van mijn vader. Die had ons in een hotel gestopt. Maar op een gegeven moment moesten we toch weer terug naar het kamp. Want we moesten ontluist worden. Want er was een rode kruistransport georganiseerd voor mensen die in Surabaya woonden. Dus dat hadden wij vernomen. Dus we gingen terug naar het kamp, werden ontluist. Op een vreselijke manier. Naakt en dan de overal. Oh, dat, dat was niet lekker. Mijn moeder en ik hebben een terre huid en we hadden er brandwonden van. Maar geen luizen meer. <laughs> en toen gingen we met de trein naar Surabaya. En we kwamen in Surabaya uit die trein en we dachten, we gaan naar ons huis. Maar nee, want we werden opgewacht door... Opstandige Indonesiërs met die rujjings, die bamboespiezen. En die zo van... Merdeka, Merdeka, Merdeka, kwamen ze op ons af. Dus wij dachten... Hm. En toen werden we ergens anders ingekwartierd. En daar hebben we dus gezeten. Al heel gauw, mijn moeder dacht, ik ga even naar het oude huis kijken. Ons eigen huis kijken. Maar die werd door de Indonesiërs tegengehouden. Die moest een rood-wit speldje dragen. De Indonesische kleur had alleen blauw eraf gelaten. Nou, dat deed ze. En maar na twee dagen mochten we helemaal niet meer de straat op als blanken. En we kregen ook geen voedsel meer. En onze buurman was een Chinees. En die heeft ons nog tijdelijk wat voedsel gebracht. En ik stond, ik herinner me nog, ik stond een keer te praten met hem over de heg heen. Of, hm. En op een gegeven moment hoor ik. En die kogel ging vlak langs mijn hoofd. Ik dacht, nou, ik ben opzij gegaan, godzijdank, want hij had anders door mijn hoofd gegaan. Zo was de toestand daar. Het was meer dan verschrikkelijk. In het kamp werden we langzaam maar zeker uitgehongerd naar de dood toe. En in de Bersiab-tijd was de dood dagelijks, de mogelijkheid tot dood dagelijks aanwezig... door hun gedrag... Want op een avond, ze rampokte ook. Rampok is een huis binnen de bewoners doodmaken en eh, het huis over. En als die niet doodmaakt, had je mazzel gehad. En op een avond, ja hoor, wij waren aan de beurt. En daar staat dus, een stel Indonesiërs en mijn moeder die ging naar de voorgalerij. Het zijn altijd open huizen, nu niet meer, maar toen wel, allemaal open huizen. Dus je gaat naar de voorgalerij. En die man die zegt: Nonja Thompson? Ja, zei mijn moeder. En toen zei hij tegen zijn achterban... Um, Noorja Thompson is mevrouw Thompson, hè? Mm -hmm. um, dit huis niet. En toen zei hij tegen mijn moeder... Ik heb op de droogdokmaatschappij onder uw man gewerkt. En uw man heeft ons altijd zo goed... Het was zo'n goede baas... Dat we laten u met rust. Nou, dat is een engeltje op je schouder, hè? Dat was echt mazzel, hoor. Ja. En uiteindelijk zijn we dus... Um, Moesten we aantreden. Mijn moeder had contact met de overbuurman. Dat was een Deen en die had een radio. En die kwam een keer aan mijn moeder vertellen: Ga doorgeven aan iedereen door op straat te lopen en zeg om je heen. Eh, om zo laat aantreden, daar en daar doorgeven. Dus we gingen, en niet in groepjes, nee, maar gewoon alsof je ging wandelen, liep je naar dat plein toe. En daar werden we op een gegeven moment door de, de Gurkha's opgevangen. Eerst waren we een verkeerde plein, toen zijn we weer naar een ander plein gegaan. En de Gorkas vingen ons op en die hebben ons bevrijd. Die brachten ons naar de haven en uiteindelijk kwamen we in Singapore terecht. En toen waren we eigenlijk pas voor het eerst vrij. Ja. Hoe oud was u toen u terugkwam? Ik ben nooit teruggekomen. Ik ben gekomen. <lacht> Ik was veertien. Ja. En dat viel niet mee. Het is een heel vreemd land, hè? Je moet zo wennen aan alles. De hele manier... Ik herinner me nog dat ik op school... moest ik een stukje lezen. Om de beurt moet je lezen uit, uh, uit een boek. En toen was het mijn beurt. En er stond op een gegeven moment... Het was zo koud. De bloemen stonden op de ruiten. Ik denk, hoe kan dat nou bloemen op ruiten? Dus, juf, wat is dat? Ja, het ijs maakt die figuren. Nou, ik kon me geen voorstelling maken, maar de hele klas lachte me uit. Dat ik niet... Weet je dat niet? Nou, stommert. <laughs> maar ja, dat zijn dan zo van die kleine dingetjes, hè? Je moet alles leren. Ja, ook het verkeer. Daar is links, hier is rechts. Ja, het zijn op het eerste gezicht zijn het hele vrolijke albums. En je realiseert je eigenlijk niet wat voor verhalen erachter zitten. Of eigenlijk wat voor verhalen erachter het kwijtraken van die albums zitten. Het zijn verhalen waar je over leest, waar je veel van weet. Maar pas als iemand het persoonlijk vertelt, op deze manier... Ja, dan komt het eigenlijk pas echt binnen. En dat is ook de reden waarom we de verhalen van de mensen willen vastleggen. Dus terug naar het, naar het huis in Surabaya? Dat nooit is er... van gekomen. Dat is er nooit van gekomen. Ik ben wel vier keer naar Indonesië teruggegaan. He, als toerist, op eigen bodem. En toen heb ik natuurlijk wel in sumatra 45 gekeken naar ons eigen huis. En er was één keer kwam iemand, een Chinese dame, naar voren. En zoekt u iets? Ik zei, ja, in mijn jeugd heb ik hier gewoond. Ik zou, als u het goed vindt, zo graag het huis nog even bekijken. Toen zei ze, natuurlijk, kom binnen. en. Uh, ik, vond, ik zei, god, dat en dat. En dat. En we sliepen daar, en mijn ouders sliepen daar. Of, uh. Dat was heel leuk, ja. Maar verder uh, ben ik dus in Surabaya geweest en ik heel Java over gereisd. Het was gewoon heerlijk. Ja. Elisa Thompson heeft haar ervaring in het kamp beschreven in het boek Setenga Matti, Als initiatiefnemer voor het Indiëmonument in Amstelveen... werpt ze zich op voor de vele mensen die in Japakampen hebben gezeten. Ik weet niet meer wat het jaartal was, maar op een gegeven moment... had de koningin, dat was Juliaantje nog... Hirohito uitgenodigd op staatsbezoek. Nou, toen werd ik zo woedend, want Hirohito was de keizer van Japan. In de tijd, alles gebeurde in die kampen... uit naam van Hirohito de keizer. Dus wij mochten die Hirohito niet, ook al kenden we hem niet. En de koningin nodigde hem uit. Nou, toen werd ik zo kwaad. Toen heb ik een stuk geschreven in de Telegraaf... want daar stond het in bekendgemaakt. Dat dat geen manier was tegenover al die vele Indische Nederlanders... hoe zou Nederland reageren als Hitler nog geleefd had... en de koningin zou Hitler hebben uitgenodigd. Ik denk dat de, ne de Nederlanders dan op hun achterste benen zouden zijn gaan staan... en het niet hebben getolereerd. En de Indische Nederlanders tolereren dit ook niet. Maar goed, hij is toch geweest... En na aanleiding van mijn boze artikel in de Telegraaf... kwam er een Japanse journalist. De Telegraaf heeft mij een Japanse journalist op het dak gestuurd. En toen was ik natuurlijk nog niet zo ver als nu. Dus uh, ja, daar, ja, ik was doodnerveus. Het was voor het eerst dat ik na de oorlog weer een Japaner zag. Dus die man die komt, komt netjes binnen. Dus ja, wat doe je? Slandse Dus ik deed het ook even zo en ik stak mijn hand uit. Nou ja, hij dacht kennelijk hetzelfde en gaf mijn hand. En hij gaat u zitten en hij vroeg me het hemd van het lijf, wat ik meegemaakt had, hoe de Japanners zich hadden gedragen in de kampen en van, van alles wilde hij weten. En op een gegeven moment ging hij achteruit zitten en toen zei hij, u moet de Japanners wel, u moet ons volk wel haten. En toen zei ik, nee, ik haat niet. Ik kan niet haten, dat past niet in mijn levensfilosofie. Als ik haat, dan doe je alleen jezelf kwaad en niet een ander. Ik haat niet. Ik zei, bovendien, het was oorlog. U was de overwinnaar, de onderdrukker. Wij waren de onderdrukten. En in oorlog zijn de onderdrukkers meestal onhebbelijk en gemeen. Ik zei, draai het dus om. Wie garandeert mij dat de Nederlanders niet net zo gemeen zouden zijn? Dat is oorlog. Ik zei, helaas is dat zo. Dus er moet nooit meer oorlog komen. Enfin, op een gegeven moment ging hij weg en hij heeft een heel groot artikel in de Yumi Yuri Shimbun. Dat is de, een van de hoofdkranten in Japan geschreven en dat stuurde hij me op. Ik kon het niet lezen, want het was in Japanse lettertekens, dus dat kon ik niet. Dus ik ben, er wonen veel Japanners in Nederland, ook in Amsterdam. Dus ik ben de straat opgegaan met het artikel. Tot ik een Japanse vrouw zag. Ik vroeg aan de... Uh, ik heb een artikel, kunt u dat voor mij betalen? En toen zei ze... Follow me, husband, husband. Dus ik ging met haar mee. En we gingen een huisje in. Op de Torbekelaan, weet ik nog. En toen zei ze gaan zitten. En ze zou even de husband roepen. En die husband die kwam in zijn pyjama slaperig, werd uit zijn bed gehaald. Hij zei, sorry, maar ik ben piloot. En ik heb nachtdienst gehad. Ik zei, oh, sorry. Uh, nee, hij wilde graag helpen. Dus hij keek dat artikel en hij vertaalde het letterlijk voor me. En dus wist ik de inhoud. Het was een goed artikel, een positief artikel. Ik heb het natuurlijk niet, want uh, dat ging mondeling, die vertaling. Maar ik was toch blij dat ik de vertaling hoorde... Dus dat is uh, één ding waarbij ik dus uh, direct geconfronteerd werd na de oorlog met Japanen. Verder is er in het Amsterdamse bos een kersenbloesemtuin. Kersen, dat is, daar heb ik me mee bemoeid. Want die Japanners die hebben bij de 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland-Japan, hebben de Japanners 400 Rood bloeiende kersenbomen geschonken aan Nederland. Als een Japanner een kersenboom schenkt, is dat een teken van vriendschap. En die zei en die plaatsen wij, die bomen, in een cirkel... en daaromheen plaatsen wij een hele rand witte rode dendrons. Waarop ik zei, nee, dat kan niet. Ja, maar mevrouw Thomas, waarom niet? Ik zei, u beeldt een Japanse vlag uit. Ik zei, dat is een belediging... Aan al die vele Indische mensen die in Amstelveen wonen en verder. Bovendien, ik heb dat Indie monument opgericht. Nou, ze zullen me nogal dankbaar zijn als ze horen dat ik toesta... dat er een Japanse vlag wordt uitgebeeld. Dus dat gaat niet door. Het is dus, dus roze, de rozen. En daarna bloeien de bonte rhododendrons. Dus daar heb ik succes mee gehad. Want daarmee verwijst het niet meer naar de Japanse vlag. Precies. Japanse vlag-effect is weg, terwijl ja. eerst wilden ze een Japanse vlag. Maar nou, dat kan niet, hè. Ja. Dat kun je niet doen. Ja. Dus zodoende heb ik in mijn leven na alles veel contact gehad met Japanners. Dus ik heb er ook geen moeite meer mee. Ik kan met alle Japanners gewoon door één deur. En daar ben ik blij om. Uiteraard ja, en... werd ik uitgenodigd voor de opening van dat park... Er waren heel veel Japanners aanwezig, want de die Japanners houden van buiten. Die zitten toch een zomer uh, te picknicken. En toen was er een Japans journalist en die zei tegen mij... Uh, hoe voelt u zich nou? Want er waren 70% Japanners aanwezig bij die opening en 30% Nederlanders. En ik, ik voelde me dan prima, hoor. En toen zei hij, hoe voelt u zich nou? Ik zei, nou, om u de waarheid te zeggen... voor het eerst van mijn leven voel ik me 100% bevrijd. Vond hij mooi. Ik zei ja, ik, ik heb nergens problemen mee. Het gaat allemaal lekker. En dat is ook zo. Ik merkte dat ik dus gewoon tussen al het Japanse gedoe... geen last had van rancunis. Uh, dus daar ben ik heel blij om. Ja. Ja. Nou ja, uw moeder en uw zusjes hebben het... Uh, jullie zijn er allemaal uitgekomen, levend uitgekomen uit ja, kamp. Ja, we zijn er levend uitgekomen. Ja, ja maar mijn zusjes, mijn oudste zusje is gestorven... Maar zij en mijn jongste zusje hadden altijd een aversie tegen alles wat Japan was. Ik heb ook een Japanse horloge. Maar ik ben er los van. Maar mijn zusjes waren dat nooit. En mijn moeder ook niet. Ik ben met mijn allerdierbaarste lieve vriend... Naar, eh, dat is na mijn scheiding. Zijn we samen naar Japan geweest. Hij had aan de Burma-spoorweg gewerkt en ik in de Constraat. Dus we hadden heel veel band. Zijn we samen naar Japan geweest... En ik weet wel dat mijn moeder zei, ben je helemaal gek geworden? Je hebt al zoveel en moet je nou nodig naar dat land? Ik zei, ja, ik moet nodig naar dat land. En Koert en ik, we hebben ervaren dat dat heel goed is geweest voor onze verwerking. Want er gebeuren dingen die je in het kamp als een belediging ervoert. terwijl het daar in Japan in vredestijd een hele normale zaak van de wereld is. Zoals de ochtendgymnastiek, taizo. We moesten elke ochtend taizo doen, hè? Daar moesten we ook een liedje bij zingen, een Japans liedje, ik ken het nog. En al die oefeningen en dat met je uitgehongerde rotlijf, dat voelde wij als een belediging. Maar toen ik in Japan was, wij stonden samen te kijken naar een of ander iets moois. En toen hoorden we, is niet. En wij allebei zo, en we keken om, taai met de schoolklas, heel gewoon. Nou ja, kijk, en dan ga je dat anders bekijken. En ook het buigen. Je komt ergens binnen. het er is allemaal een buiging. Wij moesten buigen weliswaar 90 graden en dan kop op. Dus het was een beetje overdreven. Maar het buigen tegen elkaar als goed, heel normaal. Dus dat, dat zijn toch dingen... Koert en ik hebben er heel veel aan gehad aan die uh, reis. Hoe is dat nu voor u om door die albums te kijken? Ik vind dat van... leuk. Ja? Ik vind dat heel leuk. Ja. Het is, um, nogmaals, als ik er iets van onszelf bij zou vinden... is dat natuurlijk hartstikke meegenomen en leuk. Maar ik verwacht het niet. Het is, het is een verrassing dan, hè? Ja. ja. Maar ik vind het heel leuk om dit te zien. Het zijn echt uh, oude kiekjes. Wat zou het voor u betekenen als u uw albums weer terug zou vinden? Dat zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik heel leuk vinden, daar zou ik ook zeker in kijken. Ik heb een paar fotootjes van voor de oorlog... omdat mijn ouders aan mijn grootouders foto's stuurden. En toen mijn grootouders door waren, ging het naar mijn ouders. En toen mijn ouders er niet meer waren, ging het naar ons. En die hebben we over ons drieën verdeeld, drie zusjes. Dus we hebben alle drie een beetje foto's van vroeger en dat op zich is natuurlijk leuk. En daar kijk ik regelmatig naar. Ja, dat is, uh, dat is gewoon fijn. Ja. Maar nogmaals, ik reken nergens op. Mocht het zo zijn, dan zeg ik halleluja. <laughs> ja. Hier doen we het dus voor. We willen aan de ene kant albums teruggeven... maar aan de andere kant willen we, vragen we de verhalen van de mensen terug. En dit soort verhalen, dat zijn dan net de verhalen... die ook de geschiedenis van Nederlands-Indië vertellen... Het verhaal van mevrouw uh, Thompson is, eigenlijk, hè, is exemplarisch voor het soort verhalen... dat natuurlijk achter de albums zitten. En ik hoop dan ook heel erg dat zij natuurlijk haar, uh, haar fotoalbum ook terugvindt... tussen de ruim 300 albums die nu bij ons op de website staan. Uh, ik heb al één album persoonlijk kunnen overhandigen aan een nabestaande. Aan meneer Van Rijn uit de Rijswijk. En daar zijn we op bezoek geweest. En daar hebben we een, uh, ja, toch een uh, bijzonder moment om daar uh, ja, persoonlijk... Te kunnen overhandigen en het moment dat iemand na zoveel jaren weer dat album in zijn handen krijgt. Je moet er gewoon formeel... Ik moet er formeel voor tekenen? Formeel moet je even voor tekenen dat het uh, voor ontvangst inderdaad van het, uh, van het album, want dat heeft u tot, ons, tot de collectie van het Troopmuseum behoort, tot nu. Kunt u misschien even voorlezen wat er staat? Ondergetekende, medewerker van het Troopmuseum, onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, verklaart hiermee aan Jacob van Rijn. Te hebben afgegeven het volgende familiealbum 812? Handtekening voor ontvangst Jacob van Rijn. Daar gaat hij dan. Het trouwalbum van zijn ouders, uh, Mary en Kees. En die uh, werden in 1929 getrouwd. En daar is dit album, en gaat vooral daarover. Mede getekend door handtekening voor afgifte Frank Meijer, Tropenmuseum. Ja, <laughs> Het is het eerste album dat, we, ja, dat ik in, in persoon aan u over, kan mag overhandigen. Ik vind het heel bijzonder. Een heel bijzonder moment. Eh. Nou, dat ga ik het nog even officieel aan u geven. Ik dank u Als, zeer. Het is nu echt van u. Nou, nou ik ben er echt blij mee. Tevallen. En het is de bedoeling dat alle 334 nog overgebleven albums... hun weg vinden naar familie, in ruil voor verhalen. Ik herinner me, een foto wat een NTR-documentaire gemaakt... door Tanneke de Groot, techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. En alle albums die staan dus online op de site www. Www Fotozoektfamilie.nl. www.fotozoektfamilie.nl En er is ook een app waarmee u ze kunt bekijken. En die app die kunt u ook op die site downloaden. Het Tropenmuseum vraagt dus de verhalen achter die foto's. En die foto's, die verhalen, die worden dan ook gepubliceerd op die site. Om op die manier het koloniale verleden te laten doorleven in persoonlijke verhalen. www.fotozoektfamilie.nl NL. Of u kijkt op onze site, en daar zetten wij ook een linkje op. Onze site is www.hollanddoc.nl En als u dan gaat naar de pagina van de documentaire van vandaag... dan ziet u ook die link staan. En op onze site kunt u overigens ook natuurlijk altijd al onze programma's terugluisteren... en zich abonneren op de Bijlo-post, de nieuwsbrief... waarin wij gewacht maken van wat wij de komende week gaan doen. We gaan naar het Rijksmuseum, waar overigens ook ons koloniale verleden opgeslagen ligt. Acht eeuwen Nederlandse geschiedenis ligt en staat en hangt daar. Jeroen Wielaert die loopt nu al twee weken lang rond in dat Rijksmuseum. En gisteren kreeg hij voor het eerst gezelschap van... Bezoekers. En de eerste die daar binnentrad was Hare Majesteit Koningin Beatrix zelf. Zij opende het Rijksmuseum door een gouden sleutel om te draaien in een gouden kastje. En verslaggever Kees van Dam die was daarbij gisteren. Ja, de plechtige vreugde van de opening heeft uh, inmiddels uh, plaatsgemaakt voor, voor een uh, sfeer van, uh, van uh, opgetogenheid. Iedereen is natuurlijk benieuwd wat er binnen te zien valt. Tien jaar dicht geweest. Uh, er worden hier zo'n uh, 20, 30, 40 duizend bezoekers misschien wel verwacht van het Rijksmuseum... ...heeft een publiciteitscampagne over ons uitgestort uh, van de serieuze te nemen omvang. Iedereen die hier naartoe komt moet wel rekening mee houden dat hij even zal moeten wachten... ...want er kunnen maar 4.000 mensen tegelijk naar binnen. Als je dan eenmaal binnen bent, ja, dan kun je dus wandelen door uh, 80 zalen. 8.000 objecten zijn er en zoals we ongetwijfeld allemaal weten... ...het is vandaag gratis en tot vanavond 12 uur open. Wat ik zelf wel bijzonder aardig vind, is ik was hier bijna 10 jaar geleden... ...toen het Rijksmuseum voor het laatst open was, uh, ook om er, daar verslag van, van te doen... En toen had het rijkshuis allerlei depots, grote en kleine stukken gehaald... om voor één dag een keertje te laten zien, gewoon voor de aardigheid. Nou, er zaten hele interessante uh, stukken bij, mooie beelden, mooie boeken en zo. En ik denk dat met mij heel veel van de bezoekers vandaag uh, nieuwsgierig zullen zijn... hoe de uh, hedendaagse collectie van het Rijksmuseum er nu vandaag precies uit gaat zien. Daar zijn wij zeer nieuwsgierig naar. Natuurlijk, natuurlijk. natuurlijk. We gaan ook een tipje van de sluier oplichten... zoals we dat de afgelopen twee weken ook al hebben gedaan. We zijn uh, begonnen, want die, dat is een chronologisch gerangschikte uh, collectie... We zijn uh, uh, begonnen uh, in het Soutera. Toen zijn we naar de eerste etage gegaan. Uh, daar was de 18e en 19e eeuw. En op de tweede etage, daar zijn wij vandaag... De, nee, de derde zijn wij vandaag. De derde, want de, de Soutera noemen ze de eerste verdieping. Volgende week zijn we op de vierde. De derde verdieping is de Gouden-eeuw-etage. En Jeroen Willaat, die leidt ons daar rond... samen met het hoofdgeschiedenis Martine Gosselink. Wij gaan van... Karel de Vijfde via de nachtwacht en Johan de Wit naar William en Mary. Wij gaan naar het vernieuwde Rijksmuseum. En we hebben alle bezoekers even naar de andere etages geleid. We hebben vanavond het Rijksalleen in Schatten van het Vaderland. Op de tweede verdieping begint het in de geboortezaal. En dan gaat het toch even nog terug naar de 16e eeuw. We beginnen ons verhaal toch ietsje inderdaad in die 16e eeuw nog, op het einde daarvan. Eh, want wij willen het verhaal van de opstand eh, goed vertellen. En dat doe je door eh, te beginnen met 1555. Dat is het jaartal waarin eh, keizer Karel V zijn rijk verdeelt. En dat schilderij zien we hier, geschilderd door Frans Francken. Het is net gerestaureerd en daardoor zijn die kleuren fantastisch mooi boven water gekomen. De keizer zit in zijn midden en hij heeft zijn twee zoons aan zijn zijde. En hij geeft als het ware het grote Duitse Rijk aan de ene zoon en de Nederlanden en Spanje aan de andere zoon. Nou, die zoon is Philips II en zo komen wij ineens aan een nieuwe koning, koning Philips II, de heer der Nederlanden. Um, en daarmee de koning ook van Spanje. De koning van Spanje die hij altijd heeft geëerd, maar niet heus. Martine Gosselink, hoofdgeschiedenis. Want Willem van Oranje, die eerst nog wel Spaans gezind was, gaat dan Nederland openbreken. Ja, Hij is aanvankelijk nog helemaal niet zo anti-Spaans. Hij is zelfs uh, heel erg nauw bevriend met keizer Karel V Vijfde. En daarna de raadsheer van uh, Philips II. Maar ja, op een gegeven moment telt het op. De godsdienststrijd, het verbod om vrijhandel te drijven. Geen vrijheid van meningsuiting eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus in 1568 is dan het start zijn. Dan begint als het ware de 80-jarige oorlog. En dat zien we in deze zaal beeld. Met zeeslagen, veldslagen, kanonnen, geweld. Nederland vecht zich vrij. Dan wordt Nederland voor het eerst Nederland. Een land van zichzelf. Met een eigen geest, dat begint dan. De VOC wordt opgericht, die zorgt voor een enorme aantrekkingskracht voor de stad Amsterdam. De, de grachtengordel die wordt uitgegraven, grote rijke patriciërshuizen. En die huizen worden natuurlijk gevuld met schilderijen. En die schilderijen die zien we hier. Allerlei nieuwe genres die ontstaan, stillevens, bloemstukken, portretschilderkunst. Het houdt eigenlijk niet Daar ja, is het een beetje warm, niet op. Ontwikkeling naar een nieuw vaderland. In fase verteld. Linksom zijn we gelopen en dan komen we bij een kist. Ja, dit is uh, een van de drie beroemde kisten die uh, doorgaat voor de kist van Hugo de Groot. In Delft staat er nog één en in Loevestein staat er één. Feit wil dat tijdens Hugo's leven, al een jaar na zijn ontsnapping in uh, 1621, in Slot-Loevestein dat de kist kwijt was. En dat verwijt hij ook zijn uh, broer. Van, hoe kan dat nou toch? Ga nou toch op zoek naar die kist. Dus die broer doet van alles eraan om die kist te zoeken. Nou, hier staat een van de drie mogelijke kanshebbers... waarin Hugo de Groot, grote vijand van Maurits... die op dat moment bevelhebber der Nederlanden is, ontsnapte. Op dat moment is ook een scheiding der geesten in Nederland duidelijk. Er was ook een burgeroorlog aan de gang. Je hebt uh, de strijd tussen de Nederlanden en de Spanjaarden. Je hebt de strijd tussen de katholieken en de protestanten, want protestantisme was ineens staatsgodsdienst geworden. Maar binnen die protestanten had je ook weer de strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Maurits hoorde bij die laatste groep en Van Olde Barneveld en Hugo de Groot hoorden bij die eerste groep. Maar ze hadden niet alleen een godsdienstig conflict, maar er waren ook nog conflicten over de handel, besturing van het land, et cetera. Dus Maurits die besluit om Van Olde Barneveld te straffen voor zijn uh, niet lievende gedrag. En hij besluit om Hugo de Groot op te sluiten in slot Loeverstein. En hier zien we dan ja, het zwaard waarmee Van Olle Barneveld onthoofd zou zijn. En dus twee stokjes. En een van de twee die zou hij ter ondersteuning uh, voor het opklimmen van het schafot gebruikt kunnen hebben. Waar uh, Vondel beroemde gedicht over heeft geschreven. Ja, het stokske. Het zwaard. De kist. Echte vaderlandse relieken waarmee wij nu nog steeds deze geschiedenis heel mooi kunnen vertellen. Er gebeurt nog meer in die tijd. Lopen we door, tussen schilderijen door, met voorname edellieden, de schepen, de schaatsers van Johannes Torrentius. Nog een zaal door en komen dieper in de Gouden Eeuw terecht. Zaal Jonge Rembrandt, gecombineerd met stukken die te maken hebben met de vrede van Münster. Dus als we even onder dit prachtige houten... Doen... Het poortje heen lopen, het huidenkoperpoortje dan komen we daar terecht. 1648 zijn we gekomen bij een schuttersmaaltijd geschilderd door van der Helst en sommige mensen vinden dit een mooier werk dan de Nachtwacht van Rembrandt en als je hier naar kijkt naar de rust die die man in het midden uitstraalt met zijn gezelschap om zich heen de mensen die echt trots zijn ze drinken en praten en eten ondertussen maar ze zijn echt heel blij dat die 80-jarige oorlog voorbij is, 1648, en dat vieren ze. Ze zijn zelfbewuste, trotse, eigengereide burgers geworden. Zelfbewustzijn is wel uh, het codewoord, denk ik. We bereiken de eregalerij dan, lopen recht op het wereldberoemde iconische topstuk af, de Nachtwacht, in de eeuw zelf. Toch niet zo gewaardeerd als later? Ja, het, het, zoals wij nu uh, dit hele museum om die nachtwacht heen gebouwd hebben, in navolging van Kuipers, dat uh, ik denk ik niet dat Rembrandt dat verwacht had. <laughs> en dan komen we in een heel belangrijke zaal waar andere heroïek wordt geëerd. We zien een prachtig portret van admiraal Michiel de Ruiter. En de vertrienden die daarnaast staat, daar zie je de beker die hij kreeg naar aanleiding van de zeegetocht naar Tjetten. En rechts en links van het portret twee goede bruiklenen van collega-instellingen... het Scheepvaartmuseum, waarop je inderdaad die tocht naar Tjetten... helemaal als een soort van stripverhaal kunt volgen. De, Engel, de Nederlanders die de Theems opvaren en door een ketting van schepen heen varen om de Engelsen te verslaan in, in hun eigen thuisbasis, Chatham. We laten Michiel de Ruiter achter ons een paar zalen door. We landen dan bij een afbeelding waarin je kunt zien hoe de burgers definitief aan de macht zijn. We zien hier een schilderij, de Ridderzaal. De stadhouder van dat moment is net overleden. En zij vergaderen wekenlang over hoe het nu verder moet met het land. En nemen dan de beslissing dat het ook zonder oranje kan. En dan breekt dus het eerste stadhouderloze tijdperk aan... En boven in die zaal, die ridderzaal, zie je allerlei buitgemaakte vlaggen. Met name buitgemaakt op de Spanjaarden. Dat, dat, die, al die gekruiste vlaggen, rood-wit, maar ook Engelse vlaggen. En het aardige is dat een groot deel van die vlaggen ook nu in de collectie van het Rijksmuseum is. Maar inderdaad, burgers nemen het over. De stadhouder is niet meer nodig. Ze zijn trots. En Het is heel goed verbeeld door Bartolomeus van Basse op. ...zijn de Ridderzaal op het Binnenhof tijdens de grote vergadering van 1651. Daarnaast een andere prominent uit die tijd, die het heel moeilijk zal krijgen. Ja, Johan de Wit, raadspensionaris. Prachtig wit-marmeren beeld. Daarnaast dezelfde man, maar dan op zijn kop hangend en gevild. Met zijn broer samen, Cornelis de Wit... Beiden zijn de dupe van het geweld van het volk. 1672 is een afschuwelijk jaar. We worden door allerlei verschillende landen aangevallen. De Duitsers, de Engelsen en de Fransen natuurlijk. Ze noemen ook het een rampjaar. En dit schilderij is daar bij uitstek een, een icoon van. Mensen gruwelen ook echt als ze dit zien. Sommige mensen die lopen ja, verschrikt weg. Hoe kun je dit nou toch ophangen? Schilderij toegeschreven aan Jan de Baan. Het echt slagerij geweest. Ja, het is echt afschuwelijk. Gaat verder dan, langzaam naar het eind van de eeuw. En dan zie je toch ook weer een wisseling van de macht. Het gaat niet helemaal goed met dat burgerselbestuur in de gouden eeuw. Nee, dat zie je eigenlijk de hele geschiedenis door. Soms is de roep om oranje's ineens dan weer heel erg groot. De redding na 1672 is dan nabij in de persoon van stadhouder Willem III... die vervolgens ook koning van Engeland wordt. En hier komen we in de zaal die symbool staat voor deze periode. En helemaal centraal een vitrine, een van mijn lievelingen... want hier zie je een viooltje in Delfts blauw en een vogelkooitje... en helemaal midden William en Mary in delfs aardewerk uitgevoerd. Met alles van hoogte en dieptepunten zie je in ieder geval ook in deze zaal hoe Nederland het gemaakt had in de Gouden Eeuw. En die Gouden Eeuw die eindigde en de macht van de Republiek... die eindigde dan weer met de vrede van Utrecht... die ook afgelopen... Vrijdag en zaterdag en trouwens het hele jaar door wordt herdacht in Utrecht. Mens, wat leven wij toch in een historisch bewuste tijd? Schatten van het vaderland. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Jeroen Wielaert. Volgende week zijn wij op de bovenste etage en daar is de 20e eeuw. En dan loopt Jeroen rond met directeur Wim Bijbes. En volgende week gaan wij ook naar Amsterdam Zuidoost in mijn buurtje, het ghetto. Marielle Beers, die woont in Amsterdam Zuidoost met man en kinderen, veel groen, ideale buurt om de kinderen op te laten groeien, tenminste dat dacht ze. Maar in 2012 alleen al werden er vijf jonge mannen binnen vijf minuten fietsafstand van haar huis geliquideerd. En als je die stukken leest daarover, dan lijkt het een soort no-go area waar rip deals gesloten worden en waar jongeren al vroeg de criminaliteit ingaan en geen kansen hebben en wellicht ook jihadisten worden. Marielle die fietst dagelijks door die buurt. En zij herkende dat beeld, eigenlijk wat je uit die stukken leest, nauwelijks. Dus nu gaat zij volgende week op zoek naar de andere kant van die buurt. En volgende week gaan wij we ook naar. Tilburg, want Tilburg, daar staan aso-containers. Wie is hier nu asociaal, heet de documentaire. Die aso-containers staan aan de rand van de stad... en daar wonen de notoire, notoire overlastplegers. Wat blijkt nou? Die mensen zijn erg tevreden... met hun hufterproefwoningen. Maar binnenkort is het gedaan. Want de proef, want het was maar een proef... om die mensen daar te huisvesten, die proef die eindigt... En nu vragen wij ons af, waar moeten die mensen heen? En is het niet verschrikkelijk asociaal om die aso-containers op te heffen? Dat volgende week. En hier zometeen uiteraard de sport Met PSV Ajax, Feyenoord RKC, het duel tussen de beide gebroeders Koeman. En daarvoor het journaal van 10 uur. En wij zijn er volgende week weer. Dag luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag. Dit is Radio 1.